wonderdag 29 december 2016. 2017 is coming. Dit is de Bataviren podcast. Wim van den Berg is vandaag onze sidekick. Hij studeert bedrijfskundige informatica en is actief lid van de EUVL Amsterdam. Daarnaast bellen we later in deze podcast met politiek filosoof Sid Lucasse. Hey Slatta, ga eens bier halen! Ja, u bent van harte welkom op het allereerste Bataviren event, de nieuwjaarsvijf.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 En is uiteraard gratis bij consumptie en vrije rekening. Goed, uh, welkom uh, Wip. Ja, dankjewel. Uh, fijn dat je onze sidekick wil zijn in deze podcast. Mm -hmm, zeker. Uh, nou, jouw uh, vakgebied is, uh, is toch een beetje de techniek. Klopt. Uh, we gaan het uh, daarom ook hebben over de Trump Tech Meeting. Ja, zeker. Dat, uh, ja, sowieso een heel, uh, ja, sowieso uh, allereerst ook heel erg bedankt dat ik hier natuurlijk mag, uh, mag zijn... Uh, ja, de uh, Trump Tech Meeting, ik denk namelijk uh, dat is een ontzettend belangrijk onderwerp en waarom? Omdat dit is eigenlijk de eerste grote uh, nederlaag die Silicon Valley heeft geleden sinds de internetbubbel. En ik denk dat dat onderbelicht is eigenlijk geweest in de mainstream media en dat het ook goed ook is dat dat hier bij de via podcast uh, behandeld wordt. En, uh, Um, ja, die breed in. Trump nog wat zeggen. En um, ik denk dat, dat, dat uh, het, het meest belangrijke is, is dat. Uh, want Waarom is het zo belangrijk? Je hebt nu voor het eerst gezien dat uh, ten eerste Silicon Valley achter uh, een kandidaat stond. Dus zowel uh, Facebook, uh, Apple, uh, Tesla, allemaal grote bedrijven die allemaal hebben gezegd, wij supporten Clinton. En er is eigenlijk maar één. ...kandidaat die... Uh, ...of één iemand in Silicon Valley... ...die heeft gezegd... ...nee, ik support Trump. Wie was en dat? Dat is Peter Thiel, is dat goed? Oké, okay, ja, dat was Peter Thiel. Ja. Ja. En uh, Peter voor, Thiel... Voor de mensen die Peter Thiel niet kennen... ...kun je uitleggen wie hij is? Ja, Peter Thiel is de... Uh, ...is eigenlijk de... ...een van de medeoprichters van PayPal... Uh, ...is ook uh, libertariër... Uh, ...is eigenlijk deze... Deze, uh, ja, ...deze race eigenlijk... ...tussen Trump en Clinton... ...ook echt republikein geworden... En het meest belangrijke is, is dat uh, hij eigenlijk, uh, ja, er zit ook bubbel van, uh, we support Clinton, want we hadden natuurlijk eerst Obama in 2008, hè, waarbij je eigenlijk ook zag, hè, van, nou, ja, de opkomst van, van social media, en kijk eens hoe goed Obama van social media gebruik maakte. En hij is eigenlijk de enige die echt contrair heeft durven zijn en echt heeft gezegd van, nee, we hebben Obama hebben gehad, dat was gewoon een ramp, laten we... Uh, in godsnaam voor Trump kiezen. Uh, dat is namelijk wat, wat Amerika nodig heeft. En uiteindelijk heeft zij als enige Silicon Valley gelijk gehad. En ja, negeert in feite ook uh, ja, Nederland. Ook Peter Thiel, terwijl ik dat ja, eigenlijk volledig onterecht vindt. Oké, okay. maar Peter Thiel, hè, dat is een, mm. een grote naam uit Silicon Valley. Klopt. Hij uh, wordt ook wel de the, the Dawn of de PayPal-mafia genoemd. Klopt. De Paypal Mafia is, is de groep oprichters en medewerkers die uh, ooit bij Paypal is begonnen. Mm -hmm. En waar heel veel succesvolle andere bedrijven uit ja. voort zijn gekomen. Klopt. Een heel bekende daarvan is Elon Musk. Dat is misschien mm -hmm. de tweede man uh, van die groep. Dat was ook een libertariër dacht ik. Ja klopt. Uh, Elon Musk is inderdaad een uh, libertari libertariër. Maar heeft ook, uh, is ook niet zo uitgesproken in zijn politieke opvattingen als Peter Thiel. Kijk Peter Thiel heeft echt... Uh, ook al eerder uh, het boek Zero to One natuurlijk geschreven... waarin hij heel erg uitgebreid ook inging ook op zijn uh, politieke opvattingen... over onder andere bijvoorbeeld globalisatie. Uh, alleen Elon Musk heeft, is nooit echt, uh, ja, echt er heel erg voor uitgekomen dat hij nou een libertariër was. Dus het stond altijd wel op hele kleine voorraad kon, kon je dat wel lezen. Maar ja, het was niet echt, uh, ja, niet echt heel duidelijk. En wat we nu wel hebben gezien is dat hij in ieder geval wel heeft gezegd van... Uh, ik ben voor Clinton en ik ben niet voor, voor Trump. En ik denk dat, dat, uh, dat uiteindelijk je dan ook wel ziet van... Oké, okay, hij gaat dus toch ook mee in, die, ja, in de, in de thinking die je van Silicon Valley ziet. En ik denk dat dat niet goed is. Ja. Maar waarom zijn die mensen in Silicon Valley nou zo pro-Hillary? Precies, even? dat vraag ik me ook af. Dat vind ik ja. zo verbazend. Ja, het is, uh, je, moet je, je moet je voorstellen dat uh, uh, in Silicon Valley is in feite migratie... Is Verschrik verschrikkelijk belangrijk. Je moet je, je moet je voorstellen... het is een beetje hetzelfde als... Uh, als Real Madrid... die het heel erg veel van... alle toptransfers... dus een Cristiano Ronaldo... die bijvoorbeeld naar... naar Real Madrid gaat... Hè, dus die moet het echt hebben van transfers... en goede spelers die ze... Uh, die, ze uh, ja, die, die, die ze... die ze in feite... Uh, ja, uit het buitenland halen. En Silicon Valley zit ook zo in elkaar. Die moeten het echt hebben van... Uh, van, van Nederlandse toppers... die naar, die naar hen naartoe gaan... Of uh, uh, andere mensen uit, uit bijvoorbeeld Engeland of, of waar dan ook. Het is echt een soort van broedplaats voor talent. Ja. En, wat je, en wat je ziet is dat Trump heeft, hè, heeft gezegd van nou, moet, hè, we zijn, we, hè, misschien moeten we toch eens kijken om die, om die grenzen wat, wat meer dicht te doen. Uh, niet iedereen die, die komt is inderdaad goed. En wat je daarbij ziet is dus een tegenstrijdig belang tussen het belang van Silicon Valley. Die heel erg veel profijt hebben van die migratie omdat daar eigenlijk alle, alle negen en tieners naartoe gaan. Terwijl uh, ja, in, in, in een heleboel andere staten in Amerika, daar gaan absoluut niet alle negen en tieners naartoe, gewoon ook omdat er niet zoveel zijn. En uh, uh, ja en daarbij zie je dus gewoon dat er een verschrikkelijk tegenstand belang was. En juist omdat Hillary toch wel open borders onder andere was, dat is een van de, een van de vele redenen. Uh, is er toch wel gekozen van, van ja, we gaan met z'n allen achter, achter Hillary staan. Ja. Dus vooral de open grenzen en uh, ook omdat ze misschien een selectief beeld hebben van. Uh, wat, wat de effecten van migratie zijn dat zij dus vooral zien van we halen super intelligente getalenteerde mensen al van over de hele wereld en ze zien dus eigenlijk niet het probleem uh, wat uh, immigratie met zich meebrengt nee precies en ik denk ook dat uh, ze bijvoorbeeld ook niet het uh, uh, niet zien hoe het zit met globalisatie dat je, moet, je moet je voorstellen dat een uh, ...Facebook ontzettend heeft geprofiteerd van, uh, van de globalisatie natuurlijk. Hè. De, en terwijl, uh, hebben, Twitter is ook zo'n ook zo voorbeeld. Hè. Facebook heeft inmiddels gewoon meer dan een miljard gebruikers. Um, en, en is echt een, echt een bedrijf dat gewoon globaal opereert. En je ziet dus ook dat die bedrijven die bijvoorbeeld nationaal opereren... ...neem bijvoorbeeld in Nederland Hives. Nou ja, als je, hè, dat, dat is natuurlijk, dat wordt toch inderdaad wat, wat lacherig... Uh, wat lachig over gedaan, uh, maar je ziet bijvoorbeeld, hè, kijk bijvoorbeeld alleen al naar Airbnb in Japan, bijvoorbeeld, hè, waarbij er uh, toch ook wel wordt, ge wordt gezegd, ook in Tokio, van ja, moeten we, moeten we Airbnb nou uh, willen of niet. In Amsterdam hetzelfde, hetzelfde verhaal, de gemeente Amsterdam. Die, uh, uh, die zegt van ja, ze moeten, ze moeten zich inderdaad wel aan de gemeentewet uh, gemeente houden. Terwijl ja, Silicon Valley is een uh, helft Airbnb, dat is natuurlijk een globaal opererend bedrijf. Ja. Dus die hebben helemaal geen baat bij al die lokale wetten. Nou ja, dat geldt ja. natuurlijk voor elk internetbedrijf. Internet is natuurlijk, hmm. wordt ook als gezien als een soort apart land zonder grenzen, ja. wat gewoon de hele wereld over zou moeten gaan. En ik denk dat het ook wel meespeelt is dat... Uh, ten eerste, het is natuurlijk Californië. Dat is een, al een heel liberale staat. Mm -hmm. hè? Ik geloof dat ze 40 miljoen mensen hebben. En dat ze bijna allemaal mm -hmm. maar ongeveer op Clinton hebben gestemd. Maar uh, internet is natuurlijk ook wel een beetje iets van de hipsters van nu. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. Die hele internetcultuur, die start upcultuur cultuur... dat schuurt toch ook een beetje aan tegen dat hipsterleven, voor mijn mm -hmm. gevoel. Uh, hè, alles moet authentiek zijn. Mm -hmm. Alles moet persoonlijk zijn. En het is natuurlijk ooit... Van origine ook echt een hippie cultuur geweest ja. in uh, Silicon Valley. Ja. Uh, ik denk dat dat soort invloed ook gewoon nog steeds heel erg meespeelt. Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, ik denk zeker dat, dat als er één, één cultuur en natuurlijk wel divers is, dan is hè, en ook één, één bevolking ook wel ontzettend divers is, dan is het wel San Francisco wat dat betreft. Met, met uh, uh, alles en iedereen die daar inderdaad naartoe gaat. Alleen ik denk wel dat. Uh, wat je nu op dit moment ziet, is dat je toch altijd een soort van he, die, he, diversiteit... wat, wat echt uh, ja, altijd wel beloond werd. Hè? Van, uh, he, wees zo divers mogelijk, bekijk alles uit alle invalshoeken. En dat, dat werd altijd heel erg positief dat uh, benaderd. En Peter Thiel, die zelf uh, homoseksueel is, die heeft, he, kwamen, omdat hij Trump-supporter kwamen er... Uh, ja, ...vreselijke commentaren van goh ...je bent geen, geen echte homo... ...op het moment dat je, dat je Trump support... ...nou ja, ik vind dat, ik vind dat werkelijk waar... mogelijk uh, als je dat soort dingen... ...als je dat soort dingen... Uh, ...zomaar ook durft op te schrijven... ...en ik denk dat... Uh, ...eigenlijk Peter Thiel daarmee ook... ...de diversiteitsbubbel die er is... Hè, ...wij hadden eigenlijk de multiculturele samenleving... Hè, ...in de jaren negentig met... En met Fortuyn daar eigenlijk ook de eerste, eerste dingen natuurlijk ook over, over zei. En ik denk dat Peter Thiel in ieder geval in Silicon Valley. Die, die, die hippie cultuur van oh, alles kan en alle, uh, uh, alles mag. Dat eigenlijk hij door juist ook voor Trump te staan. Die cultuur in ieder geval daar de eerste, de eerste barst in ieder geval zeker heeft ingebracht. En ja. Uh, ja, de, ik denk dat dat ook... Uh, zeker ook verder ook op een gegeven moment ook grotere gevolgen ook gaat, gaat krijgen. Ja, diversiteit is goed als er maar niet te veel Trump aanhangers tussen zitten. Nee, ja, precies. Ja, en dat, en, dat, ja en, dat is, en dat is inderdaad de, uh, de, ja, de, de, grote, de grote bubbel inderdaad die er gaande is. En maar ook bijvoorbeeld ook op het gebied van uh, de moslimdatabase die er moet komen. Hè? Dat, dat uh, in één keer zie je dan van dat, dat heel Silicon Valley zegt ook van ja we gaan in één keer wel veel meer om privacy bijvoorbeeld geven. Terwijl ja, als er, als er ja, wel, wel bedrijven slecht zijn wat dat betreft voor, voor je privacy... dan zijn het wel bedrijven zoals Facebook en Google en gaan ja. zo maar door. Dus ik denk dat, daar ook, ook al, uh, ja, dat je daar ook alweer de eerste, de eerste barsten in feite van een uh, idee ziet. Want ik denk dat Silicon Valley ook vooral ook een, een, uh, een bepaalde, bepaalde opvatting ook is van... van, van ...verschillende ideeën die daar... Hè, ...over technologie, maar ook over cultuur. En dat je eigenlijk in ieder geval... ...de, de, eerste, de eerste barsten in die opvatting... ...dat je die, dat je die daar... Uh, ja, terug, ...terug ook ziet. Ja, maar... het is terugkomend op die uh, Trump Tech Meeting... ...hoe is Trump daar ontvangen? Uh... Want hij heeft natuurlijk gepraat met al die bobo's... ...in uh, Silicon Valley... ...die dus allemaal Clinton hebben gestemd. Bij ja, wat, wat, wat, wat was inderdaad het, nou het doel ervan? Uh... Nou, kijk, kijk, het do kijk, het doel ervan is dat... Uh, wat je, wat, je, wat je natuurlijk ziet is dat Trump heeft als belangrijkste belofte gedaan hè, de, dat alle banen die komen weer terug naar, naar de Verenigde Staten. En uh, als, er één, uh, als er bedrijven wel echt gaan, gaan uh, zorgen wat dat betreft voor uh, ja, banenverlies, dan is het wel een Amazon, dan is het wel een Google, dan is het wel... Een, een, een Facebook, kijk uh, wat ze ja, een hele helpdesk ja. in India hebben zitten enzovoort. En ja, uh, kijk, kijk om een voorbeeld te geven: WhatsApp werd, werd, ...toen het verkocht werd aan Facebook, had het maar minder dan 50 werknemers. Ja, dat kortom, met, met wat met WhatsApp als groot bedrijf in de, in, de, in de VS, daar ga je niet de werkgelegenheid mee, mee stimuleren. Dus en maar, Trump is wel degene die dat door heeft en dat dat in feite ook ja, de, de meest grote vijanden ook zijn van zijn beleid. namelijk... Uh, ...Trump wil heel erg veel banen gaan creëren... Ja, ...en als er wel één sector... ...wel heel erg veel banen juist weer gaat... Uh, ...doen verdwijnen, dan is het wel de technologie sector. Ja. Dus, dus, uh, Artificial intelligence natuurlijk... Uh, Ob, robotisering. Ja. Abso absoluut. Um, en daarom zag je dus ook... Uh, ...als je ook googelt... Ook ...op de afbeeldingen ook van die meeting... ...dan zie je ook Trump die daar heel erg positief ziet, uh, ...Peter Thiel die daar natuurlijk ook... Met een, met een grens van, van, van hier tot in boek toe zit. Omdat hij natuurlijk ook... Ja, die is natuurlijk als een overwinnaar uh, <laughs> natuurlijk uit, de, uit, de, uit de kast gekomen. En je ziet bijvoorbeeld een uh, Jeff Bezos, Larry Page, Sheryl Sandberg. Uh, dat, dat soort mensen die er dan, dan zitten. Die zie je daar met, met een, een gezicht zitten. Ja, de, uh, ja Chagrijniger kan bijna niet, zeg maar. Um, en, uh, ja, die, die, die, en dat is ook het, uh, ja, ook het belangrijkste. Van als je die... ...gezichten ziet, dan zie je echt van... ...dit zijn gezichten van mensen die... ...een forse nederlaag hebben geleden. En ja, die, ook een Tim Cook... ...die, die baalde gewoon als hem... Als een, als, een, als een sticker natuurlijk. En dat, ja, dat uh, um, ja, voor die mensen gaat het, gaat het helemaal ja. helemaal natuurlijk de verkeerde kans. Als er op. één bedrijf kenmerkend is voor de Snowflake generatie is de Apple natuurlijk wel. Absoluut. Ja. Met, met, met hipsters <laughs> inderdaad, die daar in de Starbucks inderdaad al zitten. En dan vooral zeggen van dat ze heel modern zijn. Terwijl, ja, tegen het kapitalisme. ja, ja, <laughs> ja. Tegen, tegen het kapitalisme terwijl. Ja, dan goed, ja en dan en dan uh, het, als je bijvoorbeeld ook kijkt, gewoon wat, wat Apple de afgelopen uh, de afgelopen conference ook weer heeft gebracht, met, met ja, gewoon uh, het draaitje van de, van, de, van, de oortje, van de oortjes die in één keer weg is, ja, dan, dan denk ik ook, en zeker ook met, met, ja, met de cashreserves die, die alleen maar blijven groeien groeien groeien, moet je gewoon afvragen van, ja, zijn dit wel, uh, is Apple nog wel een innovatief bedrijf? Ik denk het niet. Dat, uh, Minder dan vroeger, denk ik. Ja, de laatste uh, iMac had ook niet zo'n goede recensies, ja, geloof ik. Dat, dus uh, dan... Meer een religie aan het worden. Ja, dat, uh, ja. Dus, ja, dat was wel heel lang natuurlijk om oh, even terug te komen op uh, Pieter Thiel. Ja. Uh, je, je hebt het ook gehad over de Thiel Fellowship. Uh, ja, dat, uh, dat hij schoolverlaters of mensen die hun studie niet afmaken iets van een beurs biedt. Of wat. Ja. Uh, wat doet hij precies? Ja, wat, wat hij doet, dat is een heel, uh, een heel interessant, uh, heel interessant uh, voorstel. Omdat je hebt, uh, zeker natuurlijk ook, aangaande Trump, heb je natuurlijk, uh, wat een groot onderwerp was, is Common Core natuurlijk geweest. Uh, waarbij uh, je waarbij vooral bijvoorbeeld uh, oplossingsmethodes van rekensommen die. Uh, die bijvoorbeeld hebben waarbij er echt maar één oplossingsmethode moet worden aangeleerd en niet, en niet meerdere, voor bijvoorbeeld keersommen, hele, hele, simpele, hele simpele dingen. En je ziet da dat daar nu gewoon een overheidsstandaard in komt. En uh, juist omdat het nu steeds meer ook gestandaardiseerd wordt en steeds meer ja, in, in de ogen van, van bureaucraten uit Washington heel erg veel meer ja, geëngineerd ge, ge bijna, zie je dat... De, ja, dat er steeds meer gemiddelde leerlingen in feite komen. En wat heeft Peter Thiel nou gezegd? Van, uh, wat, wat je eigenlijk zou moeten doen... is niet meer, meer gemiddelde leerlingen creëren. Nee, wat je moet doen is unieke leerlingen creëren. En hoe kan je dat het beste doen... door mensen school expres te gaan, ja, laten verlaten... en om die uh, daarvoor meer dan 100.000 dollar te bieden... om vervolgens te zeggen... Van, goh uh, ga je eigen onderzoek opstarten starten... of ga je je eigen bedrijf oprichten... waarbij je in feite... Ja, een buy-out voor school hebt en uh, ik denk dat dat, dat, dat zeker, uh, ja, zeker nu in een tijd waarbij je steeds meer uh, dezelfde leerlingen hebt, steeds meer, minder kritische leerlingen, je de zesjescultuur, cultuur, het standaard systeem de, de, waar je doorheen wordt gepompt Ja, dat, dat het dat het in ieder geval goed is dat er uh, dat in ieder geval nu de, de toptalent, zeker in de in de VS, dat er nu al tegen wordt gezegd van goh. ...jij bent zo goed, je wordt echt alleen maar... ...ja, je wordt... Je wordt eh, ...stap nou eindelijk uit dat, uit dat onderwijskeurslijf... ...en wij gaan je ook begeleiden... Om, ...om daaruit te stappen... ...en ik denk dat dat eigenlijk de eerste... Uh, ...ja, de eerste goede... ...dreun van buitenaf... ...tegen dat onderwijssysteem is... Wat er, moment, ja. ...wat er op dit moment is... ...en ik denk dat je dat soort dingen... Uh, ...vooral ook moet aanmoedigen. Wat ze er dus eigenlijk mee zeggen... ...is dat, het, dat, dat de huidige scholing eerder schadelijk is... ...ja... Uh, want ze willen ze dus belonen om eruit te stappen. Mm -hmm. uh, in plaats van binnen dat systeem nog goed te scoren. Dus eigenlijk zeggen ze niet alleen maar van je kan binnen dat systeem niet omhoog komen. Je leert ook nog de verkeerde dingen aan. Yep. Uh, misschien heel gestandardiseerd, weinig creatief. Mm -hmm. nou ja, uh, maar dit, dit geldt natuurlijk ook wel, denk ik, voor de, voor de meest slimme mensen. Voor de meest ambitieuze mensen mm -hmm. uiteindelijk. Ja, dat. dat uh, ik denk dat, Ja, kijk, het is, het is natuurlijk gewoon een probleem dat... Uh, ook al ben jij gewoon een, een, groot, een groot supertalent op school en hou je inderdaad ook allemaal negen en tiener... dat je toch allemaal blijft opereren binnen dat, binnen dat kuurslijf. Ja. En uh, er is inderdaad ook al ontzettend veel gezegd over... en ook over geschreven. Hè. Ik denk dat er heel weinig mensen op dit moment zijn... die zeggen van nou... Uh, de, het onderwijs zoals we dat nu kennen... dat is ontzettend goed. Ik denk dat ja. eigenlijk de, de enige mensen die dat zeggen... dat dat onderwijsbobo's zijn... Uh, hè, mensen in bijvoorbeeld de PO-raad of de VO-raad... of noemt allemaal op... die er ook belang bij hebben om... Het systeem bijvoorbeeld te laten zijn zoals het nu op dit moment, uh, zoals het op dit moment is. En ik denk niet dat de, dat, dat de belangen van dat soort mensen nu nog steeds overeenkomen met de belangen die, ja, dat die gewone normale individuen hebben. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel weer een mooi voorbeeld van privaat initiatief. Hoe, hoe dat misschien nog veel meer kan bereiken dan wanneer je alles weer vanuit de overheid of vanuit een. Ja, dat zien in Amerika een beetje door de op, uh, opkomst van uh, uh, homeschooling bijvoorbeeld. He, dat ja. heel veel mensen denken van ja, het zijn alleen maar religieuze gekkies die hun kinderen ja. thuis houden van school en uh, zelf doen. Maar dat, dat zijn juist vaak uh, mensen in Silicon Valley die uh, hele goede ja. programmeurs zijn. die eigenlijk helemaal niets gehad hebben aan hun hele opleiding. en uh, hun kinderen dus zelf uh, dingen laten doen, ja. zeg maar. Uh, ja, maar, maar het is ook, hey, je, moet, je moet natuurlijk ook maar je. Het, ik vind het... Uh, mensen die doen er toch altijd wat, wat, wat makkelijk over. En van oh ja, ja, het is inderdaad ook logisch dat je je kind. Uh, uh, aan een vreemde iedere, iedere dag gewoon een aantal uur meegeeft... en die je vervolgens allemaal dingen leert. Maar uh, ja, de, het gemak waarmee er altijd ook over wordt gedacht... en van, goh, wat gebeurt er nou in die, in die paar uur? En wat leer je nou? Ik, ik denk dat, uh, dat er veel meer... Uh, het gemak waarmee er nu moet, of er nog steeds ook over wordt ge, gesproken... ik denk dat dat veel meer bediscussieerd moet, moet worden. He, van, goh, wat, wat leer je nou? Wat is bijvoorbeeld belangrijk? Uh, he, je ziet bijvoorbeeld nu... Dat er, dat er uh, op sommige accenten, hè, bijvoorbeeld hè, uh, interculturele sensitiviteit, heb je bijvoorbeeld op het HBO. Ja, um, uh, dat, dat, dat, hè, dat, dat ik denk van, nou, het hoeft een wat, wat mij betreft een wat minder grote plek in te nemen. Ja, uh, een verplichte moskeebezoek hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dieps, uh... Oh, oh sluit slu slu niet uit dat we dat wat betreft ook nog gaan, gaan, <laughs> gaan, gaan, gaan krijgen? Ja, dus gaan krijgen. Twee dingen die een beetje aan de hand zijn. Van aan de ene kant wordt het dus best wel ja, zeg maar een beetje links geïndoctrineerd. Uh, maar aan de andere kant neemt het in kwaliteit af. Ik weet niet of je het artikel op TPO hebt gelezen van Julian den Akker. Neergang van ons onderwijs. Leerkrachten verschuilen zich achter dyslexie, ADHD en autisme. Waar hij is achtergekomen is dat hij uh, allemaal brieven van kinderen, en dat waren dus helemaal niet hele getanteerde kinderen tussen, van 1960 tot nu, en dat er veel, veel minder spelfouten in zitten, zeg maar. Dus dat die kinderen... Van dat, vroeger, dat, dat, zat die ja, vroeger? Ja, dus dat die kinderen... En dat ging dus echt om hele simpele kinderen... Want het waren die in een of andere opvang zaten... Dus die eigenlijk nog bijna een beetje... Ja, een IQ hadden lager dan 80. Dus zwak gaaf, zeg maar. Noemen ze dat. Um, en uh, uh, ja, dat hij dat erachter is gekomen... Dat, dat, dat die docenten zich een beetje verschuilen achter... Uh, bijvoorbeeld iets als dyslexie, ja, uh, dat makkelijk, ja. want vroeger mm. werden die kinderen, ja je leert het maar gewoon. En, uh, als het mm. niet zo makkelijk gaat, dan uh, oefen je maar tien keer. Ja, extra. Tegenwoordig is iedereen natuurlijk een snowflake met zijn eigen mm. problemen en, uh, en behoeften en uh, talenten. Hè? Ja. ja, en ook het hele idee, schrijft hij, van, uh, dat de opdracht van het onderwijs, de kerntaak, was vroeger kennisoverdracht. En dat is eigenlijk helemaal losgelaten. Zo van, ja, ja je hebt toch Google. Dus die kennis hoeft niet over te dragen. We moeten je ieder stimuleren om lekker in groepjes... allemaal dingen zelf uit te gaan zoeken en zo. En jezelf te beoordelen in plaats van dat het docent dat uh, doet. Ja, en ik denk ook... En, en, en dat is bijvoorbeeld ook weer... ook zo'n punt waar, waarbij ik... Uh, ook, uh, ook bijvoorbeeld ook thuisonderwijs... ook zo belangrijk vind. Is dat je toch ook ziet... en er wordt ook veel te weinig aandacht... Uh, ook in de piratenpartij... Wat, die bijvoorbeeld echt voor privacy staan... of uh, de VVD die, die dat in ieder geval daar vroeger... in ieder geval voor, voor stonden, laat ik het zo maar zeggen... Uh, dat, dat je, het, ik vind het best wel tricky dat een overheid exact van A tot Z weet wat wordt er geleerd, hoe intelligent is iemand op zijn zevende jaar, op zijn achtste jaar, op zijn, op zijn, hè, wat, wat, wat weet hij exact als hij ongeveer helpt het vmbo zit, waar, hè, waartussen moeten we, moeten we zoeken. En ik vind het heel, ik vind het heel erg dat een overheid, uh, zeker ook omdat je dat nu ook ziet als trend van... We moeten leerlingen meer gaan tracken, we moeten meer gegevens hebben, we moeten ze bij zo'n spreken over of een derde of vierde moet je, moet je allemaal al gegevens, uh, uh, ja, gegevens van leerlingen hebben. Kijk, dat vind ik niet erg, als het maar in de private sector in ieder geval gebeurt, want ik denk namelijk niet dat, uh, want ik vind, ja, ik vind het gewoon heel tricky dat de overheid dan exact kan zien van, nou, hij weet ongeveer dit, hij is hierin geïnteresseerd, hij is daarin geïnteresseerd, hij is in geïnteresseerd. En dat is, een, dat, is, uh, dat is iets er wordt nu nog veel te weinig over gesproken. En ik denk ja. zeker dat dat echt een punt is wat, wat veel meer op de agenda ook moet komen. Van wat gebeurt er met die informatie? Buiten dat er natuurlijk een enorme administratieve last is voor docenten... die dan minder tijd hebben voor hun kerntaken als docent. Nee, maar de, de, kijk, de techniek gaat natuurlijk ook gewoon, gewoon door. Hè. Kortom, wat je gewoon krijgt is dat, dat je bijvoorbeeld, uh, hè, dat bijvoorbeeld de minister van Onderwijs... gewoon ongeveer een dashboard heeft van oké, okay, real-time... Uh, leren er op dit moment... 20.000 of 30.000 kinderen... Uh, uh, zitten ongeveer op dit leerniveau. Uh, dit is de snelheid waarmee je dat gaat. Uh, kijk eens, omdat je deze snelheid hebt bereikt. Uh, en en, en uh, ja, deze praktische kennis hebt... kom je ongeveer hier in ieder geval ook op uit. En kunnen we ook verwachten... Van, nou, dat dit ongeveer het, het niveau is... Wat ze, wat ze gaan behalen. En ik denk dat... dat, uh, dat je daar dus ook krijgt... Van, ten eerste dat kennis heel praktisch moet zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld... Heel, uh, Jezelf speelt bijvoorbeeld vioolstaten. Ik denk, ik denk dat dat, dat soort dingen. Hè, dat, soort, dat soort eigenlijk in de in first place niet praktische dingen. Mm -hmm. dat, wordt het e ja, dat, dat wordt in feite ook het eerste uitgegooid. Want ja alles moet direct toepasbaar zijn. Terwijl ik ja. wel denk van ja je moet juist ook bijvoorbeeld uh, leren om bijvoorbeeld creatief te zijn. Al is het alleen maar om bijvoorbeeld te ontsnappen aan het schoolsysteem. Daarvoor moet je gewoon al ja. uh, je bewust zijn van wat gebeurt er hier nu. Hè, wat voor omgeving zit ik. In wat voor context zit ik. Ja, en dat, dat zijn gewoon allemaal dingen waar op dit moment nu geen rekening mee wordt gehouden. Maar wat wel belangrijk ook is om, uh, ja, om een niveau ook aan te, uh, aan te halen en ook, om daar ook een debat ook over te voeren. Ja, de vraag daarnaar wordt natuurlijk steeds groter. We hebben natuurlijk steeds minder um, werknemers nodig die gewoon maar routineus taakjes uitvoeren. Want dat soort dingen kunnen inmiddels computers. Uh, dus de meerwaarde die je als persoon hebt is mm. natuurlijk dat je veel flexibeler moet zijn, veel sneller van banen kan wisselen. Mm. Uh, ja, met technologie mee kan bewegen, creatief kan zijn... als bijvoorbeeld programmeur. Uh, dat, uh, uh, ja, dat zijn dingen die je in het onderwijs nu niet leert, natuurlijk. Uh, kijk, Sander, die sprak je net ook al over dingen... zoals bijvoorbeeld artificial intelligence en zo. En dan nou, denk ik dat het... Uh, om echt sterke, sterke AI... dat is nog wel, denk ik, ver weg. Maar ik denk wel dat je... en dat zie je bijvoorbeeld nu ook... Van, dat je, dat, je ze, hè, dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment had... als je had volgens mij iets van... ja, al onze banen gaan verdwijnen door technologie. Mm. Terwijl je denkt van, ja, daar zit ook een... Uh, een hele he, statement zijn een hele niet creatieve uh, ja. kant. Echt die schaarste uh, denken. Ja, om... inderdaad, van, van uh, okay, ja. Er, ko er komt nooit meer een creatieve geest die zegt van: goh, we moeten misschien wel een hele, een hele andere kant op. En dat ja, het, misschien dat krijgt dus... werk wel een hele andere functie of wordt dat heel anders ja, ingedeeld ja, of georganiseerd. Dat, dat, dat, ja, dat, een... ja, dat is typisch linksdenken. Linksdenken ja. denkt altijd van het einde van de wereld. Dat, dat hebben we eind 19e eeuw al met Malthus gezien. Of geloof ik, eind mm -hmm. 18e eeuw. Mm -hmm. Die zei als we meer dan 1 miljard mensen op aarde hebben, gaat de aarde mm -hmm. eronder ja, ja, ja, ja, ja. 7 miljard hebben ze nog nooit zo rijk geweest. Ja, maar zo'n uitgaan strong, van de situatie... Dat? Dus ...die nu is gewoon... Ja, uh, ...die ja, ja. denken dat er ja. innov innovativiteit kan zijn. Ja, en, uh, en, en ze denken ook gewoon mm. niet... ...van uh, inderdaad... ...als we heel veel banen kwijtraken... ...omdat AI dat over kan nemen... ...dan zullen mm. er vanzelf nieuwe banen gaan ontstaan. Ja, of, of inderdaad... Hè, ...of misschien moet je inderdaad wel... Uh, ...je horizon in die zin gaan verbreden... ...van goh, je moet misschien... Hè, ...met een veel groter probleem moet je... Uh, moet, je niet, moet je niet aankomen zetten. Ik had bijvoorbeeld ook net even over Elon Musk. Ja, die wil naar Mars toe. Nou ja, die wordt inderdaad uh, ontzettend, ja, ontzettend uitgelachen. En, uh, maar ja, dat, dat geeft ook wel weer ook een soort van aan van. Ja, dat, niet echt de, hè, dat mensen in ieder geval, zeker niet ook in hun hoofd, in ieder geval de volgende stappen ook kunnen bedenken. Van nou, als nee, ja, dus maar, dit kom nog nou, wel maar, maar dat is echt iets van de laatste tijd, uh, we hadden het er net al even over. Hè. Mm -hmm. Sowieso, inderdaad, de ruimtevaart ligt natuurlijk al een paar decennia op zijn gat, ook omdat mm -hmm. er gewoon veel minder prioriteit is gegeven. Mm -hmm. Maar um, het, het hele denken van de laatste twee generaties lijkt wel zo te zijn dat we alleen maar terug willen in plaats van vooruit. Hè. Ja regressief links, zoals het dan ja. tegenwoordig wordt genoemd. Die hele opkomst van die hipstercultuur. Vroeger was alles beter, lokaal, authentiek. Je ziet bijna nergens meer dat vooruitgangsdenken op technologisch vlak bijvoorbeeld. mensen zijn, ja. ja, zijn er bang voor. Ja, maar ik denk inderdaad ook dat we, uh, dat we eigenlijk ook niet... Hey, Iedereen Die zegt altijd van nou, we, we leven in een, hele, ja, techn in een heel erg technologisch tijdperk en dan zie je meestal dat er dan uit binnenzakken van allerlei jasjes dan in één keer telefoons verschijnt nee, met met hè, uh, 30 keer de, dezelfde boodschap: van nou, kijk, dit is een telefoon, uh, dit is mijn, mijn iPhone en jawel, die komt, uh, daar zitten dezelfde technologieën in als de technologie waarin we naar de maan zijn geweest en Um, en, en eigenlijk zie je ook dat innovatie dat wordt zo snel al gekoppeld aan Apple, aan, aan, aan Google dat we eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, hele industrieën vergeten zijn nou, als je bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld, uh, atoomwetenschappen bijvoorbeeld, hè, uh, had, had gestudeerd of je had uh, je, je zat veel meer in het in, uh, uh, bijvoorbeeld over thoriumreactors over thoriumreactors om maar te zwijgen als je daarin zat dan, dan heb je eigenlijk helemaal niet een heel technologisch Tijdperk meegemaakt. Er zijn veel ja. meer gebieden waaruit innovatie en waaruit, waar technologie een rol speelt. Alleen ja. je ziet nu dat trainen, er vliegtuigen. trainen in inderdaad, inderdaad, bijvoorbeeld ook de, de reistijd. Die, die is sterk nog, die is volgens mij zelfs toegenomen. toegenomen zeker de, zeker de, de wat langere reizen. En ik, ik denk dat, dat dat een hele anti-technologische houding in feite is. En ik denk dat we dat, we dat onvoldoende op dit moment zien we hebben het nu over technologie gehad en onderwijs. Mm. Merk je zelf dingen in je studie uh, uh, van, van, van deze dingen die wij nu noemen? Nou, kijk, ik denk dat, dat bedrijfskundige informatica, dat is dat moet je voorstellen, is een hele praktische studie. Dus in, in, dus in op de in the first place zou je zeggen, en dat, dat klopt natuurlijk ook wel, het is niet zo erg als sociologie wijze van spreken op de Uva op de, op de oh, Of ja. Ja. He, he, noemde de eerst de beste he, de genderstudies bijvoorbeeld. Dan zie je, ja. he, dus je ja. al van kilometers af aan zie je aankomen. Van nou, hier gaat, hier gaat, iets links gaat hier in de, in de kamer gebeuren, zeg maar. Terwijl bedrijfskundige informatica heeft dat niet. Uh, wat, ik, wat ik wel denk, um, en, en dat hebben veel minder, minder mensen door, is, is dat je wel ziet dat het onderdeel uitmaken van een proces... of processen verbeteren... dat daar veel meer de aandacht op ligt... dan echt nieuwe dingen creëren. En juist uh, het creëren van nieuwe dingen... Um, en ook, het, he, ook het, het leren van goal... Peter Thiel heeft de, de bekende uitspraak dan van... Uh, de, de volgende Bill Gates gaat niet weer... een soort van operating system... He, gaat die weer een nieuwe Microsoft maken... of Zuckerberg gaat ook niet weer een nieuwe... Een nieuwe Facebook maken. Uh, en ik denk dat dat ontzettend waar is. En ik zie heel erg bij, uh, bij mijn studie wel weer. Um, dat heel erg er na, de nadruk toch nog ligt op het hier en nu. En ik denk niet dat dat. dat, dat ik, ik wil niet zeggen dat het een vorm is van, van, uh, van linkse indoctrinatie. Maar het is, ik denk niet dat het echt pro-business zeg maar per se is. Dus ja. vooruitdenkend op, op een zakelijke manier of misschien niet ondernemend? Nou, kijk bijvoorbeeld als je, als je, uh, als je Peter Thiel bijvoorbeeld hebt, uh, die zegt bijvoorbeeld van dat een monopolie, dat dat, uh, hè, dat dat we moeten dat elk bedrijf moet streven naar een monopolie en uh, dat je nooit in feite voor competitie moet gaan als bedrijf zijn. En ik denk dat vanuit, vanuit een uh, bedrijf, bedrijfskundige kant dat dat eigenlijk misschien wel de meest liberale visie is. Want als je juist. Veel meer kijkt naar je concurrenten, dan blijf je eigenlijk, en dan is het eigenlijk in feite niet innovatief. Ja. En dan blijf je eigenlijk, zoals we dat ook al net al behandelen, je blijft niet meer innovatief denken. Je gaat niet denken in bijvoorbeeld nieuwe markten of zo. Nee, je blijft altijd binnen de bestaande markten blijf je, uh, blijf je, blijf je, blijf je mee bezig. En ja. ik niet dat het, dat... doen wat iedereen doet, zeg ja, maar. Ja, en daarin wat... dan proberen ietsje ja. beter te zijn. Ja, dus, dus, dus daarom zou ik het, kijk, het is daarom heel erg arbitrair van is het link, linkse indoctrinatie of niet. Ik zeg persoonlijk... Nou, het is mooi dan, maar... Beetje, ja, ja, het is heel ambitieus, maar ik, denk, ik, denk, ik, vind het, ik vind het wel. Maar, okay, dat, dat, nou ja, maar onderwijs ik wel. werkt alleen maar met datgene wat nu bekend is. Want dat ja. is waar ze les over kunnen geven. Over nieuwe dingen kun je natuurlijk moeilijk lesgeven. Nee, maar je kan wel bijvoorbeeld al uh, mensen in ieder geval een creatieve hoek in ieder geval, in ieder geval sturen. En dat, dat, ik haalde dus inderdaad ook net al aan van... Uh, he, dat bijvoorbeeld inderdaad uh, viool spelen of wat dan ook en even helemaal een andere denkrichting en dat hoeft niet in, per se praktische kennis zijn maar even ja. iets anders pakken om in ieder geval bijvoorbeeld uh, ja, je oplossingsvermogen of wat dan ook te verbeteren of uh, gewoon eens met andere problemen aan de gang te gaan uh, misschien filosofie of, of wat dan ook mm -hmm. uh, dat zit er nu niet in en ik denk dat juist uh, de rol daarvan ook om juist ook te streven naar een soort van uniciteit, ik denk dat dat heel erg belangrijk is ik denk dat dat nu op dit moment niet gebeurt. Maar dat het absoluut wel zou moeten gebeuren. Ja, dus mensen niet allemaal hetzelfde opleiden. Maar juist streven naar mensen zich te laten ontwikkelen. Uh, uh, ja, iets unieks te laten ontwikkelen. En niet mm -hmm. datgene te, te laten leren wat iedereen al gedaan heeft en doet. Ja, dat, want dat is natuurlijk ook een, ook een opleiding in, in een zekere zin. Hè? Er zitten al een x-aantal ja. vakken zitten daar al vastgebonden En natuurlijk ja. heb je dan de minor waarbij je een half jaar uit een ander, ander vakpakket uh, wat kan kiezen. Maar... Je zou in feite, zou je de hele opleidingen laag, die, uh, die zou je natuurlijk gewoon weg moeten halen. En dan zou je in feite met een soort van career counselor of wat dan ook, zeggen van goh, ik wil dit graag bereiken. Uh, maar ik wil bijvoorbeeld ook oplossing, uh, uh, oplossingstechnisch, wil ik wil gewoon echt nieuwe dingen ik ontdekken. Wat kan ik dan het beste doen? dat je dan vervolgens op die manier in ieder geval al de uniciteit van leerlingen omhoog haalt. Hè? Bij, het, ja. bij het feit dat je misschien... ...veel creatiever kan zijn buiten het onderwijssysteem zoals Peter ...maar in ieder geval voor binnenin, voor binnenin het onderwijssysteem... al wel een eerste, een eerste oplossing opmerkt. Ja, maar ja, blijft lastig, want kijk, onderwijs... ...er wordt ook van het onderwijs verwacht dat ze studenten klaarstomen voor de praktijk... ...en mm -hmm. dat is dus heel lastig als het over nieuwe dingen gaat. Mm -hmm. Ja. Hè, wat mm -hmm. heb je er concreet aan aan je mm -hmm. studie, als we het over mm -hmm. denken hebben... Mm -hmm. ...waar zeker linksactivisten natuurlijk altijd op tegen zijn... Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Um, maar aan de andere kant, ja, ik ben ook best wel cynisch geworden over het onderwijs. Omdat ik ook vanuit een private organisatie studenten ondersteun. Die mm -hmm. gewoon vastlopen in, het, in een hbo- of universiteitsinstelling. Mm -hmm. uh, zijn docenten wel de, de mensen die uh, creativiteit kunnen doseren? Want Precies. docenten zijn meestal niet de mensen die de meest grote prestaties hebben bereikt. Om het ja, of die even... draaien elk jaar een beetje hetzelfde programma Kijk, af. Ja, of... het zijn niet de toppers van het bedrijfsleven in ieder geval. Nee, nee dat, <laughs> daar, ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat, dat een manier om dat te ondervangen is... is om bijvoorbeeld uh, in ieder geval ook het, het lesrooster... om dat in ieder geval open te breken. Ik denk dat, dat wat je eigenlijk zo in mijn optiek zou moeten doen... is, is dat ik denk niet dat je... Uh, of in ieder geval ik denk dat de stap om in één keer naar een private school te gaan dat dat best wel, best wel groot is. Ik denk dat je, dat je veel beter een soort van, ik noem het maar, tussenstap kan, kan zetten... waarbij je bijvoorbeeld zegt van... externe partijen mogen op bijvoorbeeld middelbare scholen colleges geven. En uh, waarbij, ook, uh, uh, waarbij ook ouders ook direct ook inzagen krijgen van... nou goh, uh, hè, mijn, mijn zoon of dochter is je, van spreken van half negen tot half vijf... zit hij op school en ik kan... Uh, in ieder geval, uh, hè, deze externe partij kan ik laten inpluggen... ...deze externe partij, deze externe partij, deze externe partij... ...voor uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan wel uh, bijvoorbeeld, hè, die viool... ...die vion, daar kom ik toch wel steeds op terug. Ja. Uh, uh, hè, of bijvoorbeeld een ander instrument... ...of bijvoorbeeld zeggen van nou, goh, we willen meer aan, aan, aan sport laten doen... ...kom, laten we een bepaald sportprogramma laten volgen... ...waardoor je in ieder geval ook krijgt van... Uh, dat in ieder geval de mensen die nu heel erg graag voor de klas willen staan. Want dat zijn er volgens mij ook een heleboel. Uh, die, kunnen, die hebben dan in ieder geval een mogelijkheid om in, ieder geval in te pluggen. Ja. En uh, dat, je, dat, je, ja, dat je ook op die manier ook jezelf ook echt ontwikkelt. En dat is ook ja. de eerste stap denk ik ook. Om er in ieder geval voor te zorgen dat een overheid al niet meer exact weet wat iedereen weet. En dat, dat, is, ja. dat is echt het allereerste wat we dat betreft tegen moeten, tegen moeten gaan en ook tegen moeten houden. Exact, dus het meer bij de ouders en bij de kinderen leggen en ook hun flexibiliteit en meer creativiteit in het in het onderwijsprogramma het minder uh, gestandaardiseerde uh, funnel van maken waar iedereen maar uh, vanzelfsprekend spreken doorheen loopt zeg maar. kijk nou, ik Iedereen die zegt inderdaad dan van goh, je moet het, je moet het kind alles laten, uh, laten, laten bepalen. Uh, maar, dat, maar dat is ook, ook een, bepaald, een bepaald iets ook van tegenwoordig. Dat, dat, ja. je, dat je bij zo'n spreken in een soort van overlegstructuur met je kind gaat ja. bepalen van goh, hoe gaan we hem opvoeden? Die weet denk, je dat helemaal niet. Ja, die weet dat inderdaad helemaal <laughs> nee, niet. Dus ik denk dat ik uh, uh. psychologisch ja. nog helemaal niet hoe je staat. Nee, uh. inderdaad. Dus, dus, ja. dus ik denk dat we, dat we vooral uh, uh, uh, dat, dat daar gewoon ouders gewoon een, ja. een, een, een Ontzettend grote rol ook in hebben. En, en dat, je, dat je. in die principe ook, ook verantwoordelijk zijn. Voor ja, ja daar, daarom. Dus, dus ik denk. en ik denk ook dat je dat ook vooral. in. Uh, in stand moet houden. Want ik denk namelijk nou niet dat ja. je iemand. Van, van 13 dat maar even moet laten nee. uitzoeken. Dat lijkt me niet. heel erg uh, verstandig. Staat. Uh, we gaan dit onderwerp. een beetje afronden. Gaan we ja. even naar een heel ander onderwerp. Uh, want we gaan namelijk inhaken. op ons uh, interview. Uh, van vorige week met Arnoud Maat. Het ging heel erg ja. over democratie. Uh, nou, het grappige is dat uh, sint Lucas de dag ervoor Arnold Maat ook oh. heeft geïnterviewd. En dat was een behoorlijk pittig debat. Mm -hmm. uh, voor Café debat. Weltschmerz. Gaan voor het Café kijken, Weltschmerz. Dat uh, raden, bevelen wij uh, warm aan, aan onze luisteraars. Um, en uh, Sint wil even wat komen vertellen in onze podcast. Dus die gaan wij even bellen. Allereerst, uh, dank dat jullie mij even uh, uh, ja, weer gevraagd hebben voor deze uitzending. Uh, en dan kan ik alvast dadelijk ook een tipje van de sluier oplichten over mijn nieuwe boek. Dat heet De Democratie en haar Media. Ik zal er nog niet helemaal uh, uitvoerig over praten, maar ik kan toch alvast een, een kleine insnede maken qua wat daar zoal uh, behandeld zal worden. Om jullie en jullie luisteraars enthousiast te maken, want ik denk echt dat het een goed boek is geworden. Er zijn heel veel mensen overheen gaan die het mee hebben gelezen. En het haakt ook precies aan wat ik al bij Kaffee Welsmers. Heb besproken met Arnoud Maat. Want met Arnoud Maat heb ik dus uh, wat na te kijken is op Katwijlsmer, dat op YouTube staat. Gesproken over de natie. En aan de andere kant de staat. En hoe dat nou samenhangt met een democratie. Ja. Wat het belangrijkste uh, punt van die discussie, dat is waar jullie even op in willen, in willen gaan, uh, neem ik aan. Uh, ja, nou wat het punt is, uh, wij hebben natuurlijk ook uh, vorige aflevering een interview gehad met Arnoud Maat. Uh, hij is heel optimistisch over de democratie. Hij denkt dus dat met een paar kleine aanpassingen, met name over hoe een lijst wordt samengesteld en dat het meer op voorkeur stemmen moet. Um, en uh, ik begreep dus uit het interview wat jij met hem me gehouden hebt, dat je daar wat sceptischer in bent. Klopt dat? Ja, nee, dan heb je de interview dus, dus goed uh, geluisterd. Uh, Slata. Want zoals ik het begreep. Arno, die richt zich heel erg op het proces en wat de democratie betekent als proces. Dus praten, vooral mensen een stem geven en zorgen voor representatie. Dat is wat hij steeds weer benadrukte, terwijl ik juist benadrukte in ons debat. Kijk, wat valt er nu eigenlijk te behalen aan representatie als je niet weet wat ons tot ons maakt? Hè? Representatie is vertegenwoordiging, maar wat valt er nu exact te vertegenwoordigen... ...als je niet weet wat ons tot een volk maakt en wat een adequate identiteit is. Want hoe kan je die identiteit dan weer spiegelen via representatie? Dat blijft toch een groot probleem? De vraag is wat, wie of wat moet worden afgespiegeld middels die representatie? En daar komt dus weer die belangrijke vraag naar voren, namelijk het wie heerst. Want zonder het wie heerst is er geen lightcultuur. Zonder het wie heerst is er geen breed publiek om te vertegenwoordigen... En er komt bij dat mensen tegenwoordig pas in het stemhokje laten blijken wat ze nu werkelijk vinden. Dus het is een beetje zo dat ik op een dag aan het wandelen was met een man van het Humanistisch verbond. En er kwamen twee activisten van Greenpeace op ons af. En die begonnen een heel verhaal over het smelten van de Polen en de ijsberen en hoe belangrijk het was om te doneren. Waarop die man dus zei, ja jullie hoeven niet bij hem te proberen. Want hij zit bij de VVD, hij is VVD'er. Waarop ik zei, ho ho. ...deze twee mensen hier zijn ook VVD'ers... ...alleen nu niet, nu zijn ze aan het werk... ...nu zijn ze even goed links. Oké. Okay. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen... ...dus, hè, dus terwijl de Starbucks bezig is... ...om de kerstbomen weg te werken... ...terwijl de HEMA bezig is de paaseieren weg te werken... ...ja, onze identiteit... ...en wat we nu echt vinden over politiek... ...dat wordt een soort bedrijfsuniform... ...dus naar buiten toe stralen we allemaal... ...progressief postmodern... Nou, ...om maar aan het werk te blijven, om je baan maar te houden... Dat stralen we allemaal uit. En hoe we nou echt over de dingen denken, dat gaan we meer verborgen houden. Dat past niet bij het bedrijfsuniform. En daarmee wordt het ook steeds moeilijker om representatie vorm te geven via politiek en via democratie. Maar uh, maakt dat allemaal uit? Want in het stemhokje kunnen we toch allemaal doen wat we willen? De gordijnbonus en zo? Ja, dat klopt. Maar hoe kun je dan nog aan die representatie. En dat is, dat is dus wel een probleem. Dus ik kan er een proteststem laten horen in, in, in het stemhokje. Daar heb je gelijk in. Je hebt een soort gordijnbonus voor politiek incorrecte partijen. Nou, dat bleek al jaren geleden uit, uit de tijd van Jan Maat in de Centrum-Democraat. Die man ook een aantal, uh, aantal zetels had. En wie stemde daarop? Nou dat was er één groot zwart gat politiek gezien. Waarom iedereen hield dat verborgen? Omdat dat zo taboe was. Maar als je dus dat soort debatten dus ook in de taboesfeer drukt... ja. Wat valt er dan eigenlijk nog af te spiegelen dan? En dan krijg je dus een beetje wat er ook gebeurt is dus nu met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat je daar dus eigenlijk krijgt is dit. Nou, Hillary Clinton en haar campagne team kwamen dus achter dat haar wereldbeeld, haar wijze van argumenteren helemaal niet meer doordrong bij de volgers van Trump. Dat het gewoon twee wereldbeelden waren die compleet haaks op elkaar stonden. Dus er viel voor haar niks meer te winnen met argumenten en met feiten. Dus toen deden ze maar via alle media, want 95% van alle mainstream media stonden aan de kant van Hillary Clinton en de Democraten, deden ze maar alsof haar overwinning onvermijdelijk was, alsof ze gegarandeerd op een zegen afstormden, om zodoende de republikeinse stemmers zodanig te demotiveren dat het onmogelijk was en dat het compleet zinloos was en dat Trump onverkiesbaar was, om maar te proberen om hen niet naar de stembus te laten gaan. En zo zie je dus dat een democratie eigenlijk los begint te raken. Want ja, wat heeft het uitwisselen van argumenten dan nog voor zin? Hè? Dus dat is ook een beetje wat in de discussie van Arnoud Maas tegen naar voren kwam, democratie is geschoeid op het idee. Mensen zijn rationeel, mensen kunnen verstandig nadenken wat is een goede partij, wat is een goed programma om op te stemmen. Maar ja, als je dan op een gegeven moment tradities gaat krijgen, zo van ik sta in het christendom, ik kom op voor het christendom, u bent moslim, u komt op voor het moslim, allemaal versplinterde identiteiten. Die kunnen alleen nog maar uit hun tradities politiek bedrijven. En die kunnen eigenlijk niet meer op basis van pure ratio tot overeenstemming komen. Dan krijg je alleen maar belangen. Hè? Dus het idee van representatie wordt eigenlijk steeds nauwer en er wordt een direct idee van directe belangenrepresentatie. Dus je gaat niet meer stemmen op een ideologie of een wereldbeeld, maar je stemt op een NGO met één. Afgebakend belang. Hè? Denk aan een 50 plus. Oh, ik wil mijn pensioentje en de rest kan gestolen worden bijvoorbeeld. Hè? Heel eenduidige een belangen. En het probleem daarbij is dat die representatie die wordt dus steeds, steeds kleiner, steeds beperkt en steeds, steeds nauwer, beperkt. Dus ook jongeren sluiten zich misschien aan bij activistische NGO's vandaag. Maar jongeren sluiten zich niet meer zo snel aan bij hun wereldbeeld of hun levensbeschouwing of een overkoepelende visie. Maar is dat en dan brengt ons eigenlijk op een heel ander functioneren van democratie. En namelijk dat de deze van Hans Bloemenberg. Daar zou ik graag nog even op in willen gaan vandaag. Ja, ja. Uh, maar voordat je daarop ingaat nog even de vraag. Uh, want je hebt het voorbeeld genoemd van uh, hoe de presidentsverkiezingen uh, in Amerika. Hoe dat sterk beïnvloed werd door de media. Maar uiteindelijk heeft Trump het toch gewonnen. En er zijn dus uh, overwinningen als Brexit en Trump en ons eigen Oekraïne-referendum uh, niet juist het bewijs. Uh, dat mensen wel degelijk hun. Uh, ondanks alles, hè, ondanks al die beïnvloedingen en ondanks hoeveel geld Soros er ook uh, in pompt. Uh, dat uiteindelijk de volkstem er toch wel in tot uitdrukking komt. En is dat. Uh, uh, uh, is dat individualisme, zeg maar, in het kiezen. dus dat mensen niet gaan voor hun. Uh, geloof of ideologie of zuil of wat dan ook. Uh, is, dat, is dat wel zo erg dat het om individuele belangen gaat? Nou. Kijk het punt is, als je dus gewoon zegt als politiek van nou die partij die komt op voor uh, het, het laatste restantje van de christelijke cel, Die partij die komt op voor de arbeidersbelangen, die partij komt op voor de mensen met een uitkering en die partij komt op voor ondernemers en kleine zelfstandigen. Nou, dan komt er iets op de agenda, dan kan ik als gemeenteraarslid kan ik meteen zien, oké okay, dit is het beleidstuk, dit gaat die partij stemmen, dit gaat die partij stemmen, die is voor zijn, die gaat tegen zijn en uiteindelijk... Dit zal er uitkomen en zo en zo zijn de stemverhouding en er is wel of geen meerderheid voor. Heb ik nog geen enkel debat gevoerd, ben ik nog naar geen enkele commissievergadering geweest... ...en dan weet ik al of een stuk en wel of niet doorkomt puur door gepercipieerde belangen. Dus een partij ja. die voor arbeiders stemt, kun je, met, kun je argumenten gaan uitwisselen ...en kun je gaan zeggen van, kan je die belangen van je arbeider niet al breder zien of zo? Nee, helemaal niet. Het gaat over framing, het gaat over belangen... En niet meer over argumenten, standpunten uitwisselen, uh, niet meer om te overreden. Hè? Dus het gaat dan niet meer om overreding, maar het gaat puur om gepercipieerde belangen en frames. En die frames die moeten in stand blijven. Dat zie je ook in de politiek vandaag. Robert Zellstra heeft er geen belang bij om met de wilde mee te gaan in een discussie over de islam. Want de islam is het standpuntje van het paradepaardje van de PVV. Dus, dus zo'n Zellstra heeft er dan veel meer belang bij om te praten over werk, economische groei... Uh, de, de, de, de, de balans van de staatsschuld en uh, dat zijn de economische thema's die liggen veel meer in zijn bereik. En hij heeft ook geen, ba geen baat bij om met GroenLinks over milieu te gaan discussiëren, want dan gaat hij ook mee in het, in het stokpaardje uh, van andere beleidsdomeinen. Uh, ja, dus, dat is dus eigenlijk... door een versplintering: dat, dat die werelddeelden zich steeds meer moeten eiken op, op items, op issues, en daardoor ook steeds beperktere visies kunnen uitdragen, en daardoor ook geen overkoepelende, bredere wereldbeschouwingen meer leveren die ze dus zich ook. ...uitstrek op, op, op terreinen als bijvoorbeeld cultuur... ...of milieu... ...economie tot en met veiligheid en defensie... ...gaan ze maar door, juist omdat de aandacht van die kiezer zo beperkt is... omdat die kiezer zo snel wegzept... ...juist daarom... Heeft de politicus maar een paar seconden de tijd om zich echt met het onderwerp te identificeren? En dat is dus altijd het paradepaardje van zijn of haar politieke partij. En daardoor wordt het dus steeds moeilijker om echt tot ideologieën en wereldbeschouwingen te komen en van daaruit inhoudelijke argumenten uit te wisselen. En dat is wel wat we de politieke representatie noemen binnen een democratie. Dus dat wordt steeds moeilijker. Die democratie die holt zichzelf door al het mediageweld en die versplinteringen, holt die democratie zichzelf van binnen steeds verder uit. En dat is waar ik graag over wilde praten met de beul van die. Uh, bloemenberg deze en dan nog om even terug te komen op je, jouw trump puntje mm. kan zeggen ja oké okay, Farage heeft het volk aan zijn kant gekregen Trump heeft het volk aan zijn kant gekregen ze hebben uiteindelijk toch gewonnen ja misschien wel maar dan die uiteindelijk zou kunnen ontwikkelen. Daar is die cultuurpolitiek veel te consequent door doorgevoerd. Dat zijn ook mensen met dezelfde wereldbeelden. Nou, die gaan er ook om met mensen die daar een beetje tegenaan schuren, die vaak dezelfde waarden delen en die worden ook zo heel makkelijk naar binnen geloosd binnen die institutie. Dat zie je ook zeker bij universiteiten, dat zie je ook zeker bij de ambtelijke klassen. Denk maar aan dat onderzoek wat Wierduk en Rutger van de Noord onlangs ...gepubliceerd hebben over PVV-ambtenaren. Dat er dus best wat ambtenaren zijn... ...die pvv minded zijn... ...maar die daar nooit openlijk voor uitkomen... ...en die ook geen PVV-beleid voeren. Zij voeren gewoon netjes... Uh, ...het beleid uit van, van, ja, van de machthebber. Maar, maar, maar wat is jouw denk denkbeeld... dat er de ook geen enkele... ...macht heeft binnen het maatschappelijk middenveld. Maar wat is jouw angstbeeld dan, De macht zit niet alleen in het parlement... ...de macht zit ook in het maatschappelijk middenveld. Dus de macht wordt gemaakt en gebroken door NGO's... Het gaat in Nederland terug tot, de tot een verzuiling, tot soevereiniteit, een eigen kring... ...dat wij heel veel macht bij het maatschappelijk middenveld hebben geparkeerd om zichzelf te regeren. En daardoor is er helemaal geen ontwikkeling mogelijk binnen die instituties... ...om een nieuwe ideologie naar voren te schuiven die wat populistischer is... ...of die wat dichter bij het volk staat. Ja, maar zit wat, wat, wat, wat, wat, wat is jouw angstbeeld dan als het gaat zeg maar, over democratie? Hè? Dus je zegt... ...de democratie wordt van binnenuit uitgehold. Nou, dat vind ik nog wat abstract klinken, zeg maar. Uh, je hebt het er heel erg over dat partijen een soort monopolie krijgen... ...op één bepaald standpunt... ...in plaats van dat ze een soort ideologisch coherent wereldbeeld uh, presenteren... ...op alle onderwerpen eigenlijk. Um, kan ik jouw standpunt zo samenvatten als... Uh, ...alle subgroepen van de maatschappij kunnen zich niet meer als één geheel zien waardoor je eigenlijk gewoon een maatschappij hebt die uit elkaar begint te vallen. Is dat wat je bedoelt? Ja, inderdaad. En dus ik kom weer terug bij de vraag die heerst. En het wordt steeds moeilijker om te zeggen, dit is wat het brede publiek wil. En dus is het ook steeds moeilijker om die representatie adequaat vorm te geven. En dan komen we op het Bloemenbergpunt. En dat ga ik nu maken, want ik vind van mezelf dat ik al veel te lang aan het woord ben. En dus ga ik nu maar door naar dat Bloemenbergpunt. En dat gaat over Hans Bloemenberg die in 1966 heeft gelanceerd... Die legitimiteit der nooitheid. Nou, dat zijn drie boeken, namelijk Secularisierung, doen', Aspecten der Epoche, Cousin Cousaner, Nolahner, en ten derde, Der Proces der Theoretische Neudieren. En wat Hans Nulmerk daarmee probeert te zeggen, was iets over de middeleeuwen. En over de geboorte van de moderniteit. En namelijk dat die middeleeuwen onvermijdelijk ineenstorten omdat de iconen van de middeleeuwen waren uitgehold en uiteindelijk hadden de geheiligde instituties hun sacrale magie verloren. Nou, de staat werd bij elkaar gehouden door, door God aangestelde koningen, gezalfde koningen natuurlijk ook door de priestersklasse de klerici, de kerkelijke geleerden die vaak als enigste konden lezen en schrijven en die hadden dus die, al die mysterie van de godsdienst achter hun staan en dat hield de middeleeuwen verzamelingen bijeen en Hans Bloemenberg Argumenteren dat dat onvermijdelijk uiteen moest vallen. En vooral de redenering, hoe hij redeneert, die is heel belangrijk voor de democratie-kwestie. En dat zit namelijk als volgt: De middeleeuwse mens hadden het met allemaal tegenslagen te maken, zoals de oorlogen, maar ook de pestuitbraak. En dan was de vraag: ja, hoe kan die goede God nu verantwoordelijk zijn voor al die ellende op aarde? En daar reageerde de scholastiek, dus dat waren de middeleeuwse theologen, de godgeleerden. Zij reageerden erop door God daartegen te verdedigen. Door hem steeds grozer, verhevener, transcendenter en uiteindelijk ongrijpbaarder te maken. Ze dus zeiden: Ja, God die is zo groot, zo almachtig, zo alomvattend. Dat kunnen wij stervelingen eigenlijk niet bevatten. Dat is te uitgestrekt, dat is te machtig voor ons beperkte intellect. Dan kunnen we kunnen ook nog zeggen over God dat hij dingen niet is. Dus een zogenaamde negatieve theologie. Kun kan je zeggen, nou, God is niet sterfelijk, enzovoorts. Maar wat hij nou eigenlijk wel is, ja, dat gaat ons beperkte verstand te boven. Met andere woorden, die God, die werd steeds abstracter, die werd steeds onkenbaarder. En de gelovigen die dus op zoek was naar houvast, een anker tegen al die tegenslagen, die had daar steeds minder aan. En uiteindelijk, die God, die zweefde een beetje weg achter de wolken, die werd steeds onkenbaarder. Dus mensen moesten op zoek gaan naar nieuwe instituties. En uiteindelijk verloren de middeleeuwse gelovigen zo hun... Ja, hun vertrouwen, hun begeestering maakten ze kwijt in die middeleeuwse instituties. De sacrale gemeenschap viel uiteen en dit vacuüm werd ingevuld door de democratie. Op lange termijn werd door deze onvermijdelijke zelfuitholling van het middeleeuwse denkraam de moderniteit geboren. Dat is de belangrijkste technische van Hans Bloemenbeek. Dus die mens, die moet zichzelf maar zelf zien te bedruipen. Die werd geëmancipeerd ten aanzien van de natuur. Dat noemt hij zelfs toe. Dat komt er eigenlijk op neer. Juist doordat God zo transcendent werd. En zo onkenbaar. Dat de mens zich op een nieuwe wijze. Tot die aardse sfeer kon verhouden. Oftewel de aardse sfeer. Kon geheel zelfstandig gedacht worden. Als iets. Een wereld die op zichzelf bestond. Los van God. En dan kan je dus als mens. Zoals Bloemberg dat zei. Als arbeider de schrijn van de natuur ingaan. Om daar te arbeiden. Dus de mens werd zelf arbeider in de schrijving van de natuur en ging natuurwetenschappen bestuderen. En de natuurwetenschap kwam op de plaats van de theologie. En zo emancipeerde hij zich om los van God de aarde zelf een stukje beter te maken. En daarom heeft Bloemenberg het over de legitimiteit van de nieuwe tijd, omdat dit volgens hem een legitiem breekpunt was met de middeleeuwen. En wat is dan Voelde je, je analogie de met de huidige tijd? Uh... Uh, bedoel je eigenlijk te zeggen dat we op dit moment op, op hetzelfde punt zitten? Misschien bijvoorbeeld omdat mensen het vertrouwen in de democratie verloren zijn? Is dat wat je bedoelt te zeggen? Ja, ja Sanne, dat is precies uh, wat ik bedoel te zeggen. Hebben jullie nog vragen tot op dit moment? <laughs> nou ja, je, je noemt op een gegeven moment van... Um, uh, uh, uh, we vergelijken dus eigenlijk God met democratie. Omdat ja. Uh, maar uh, ten eerste, God is iets wat uh, in ieder geval in mijn optiek niet bestaat. Uh, democratie daarentegen is iets waarvan we gezien hebben dat het iets is wat werkt en wat misschien een beste systeem is of het minst slechte systeem is. Uh, en ook vraag ik me af wat uh, het einde van de middeleeuwen kwam natuurlijk de wetenschap eigenlijk in plaats van God. Uh, dus mensen gingen omdat God een beetje achter de wolken zat, gingen ze dus de natuur in en natuurwetenschap... Uh, uh, bedrijven, zeg maar. Ja, um, juist. Dat is wat Bloemenberg stelt. In deze analogie, wat komt er in plaats van de democratie dan? Ja, nee. Nou, dankjewel. Ik wilde het graag dit uitleggen. Uh, precies omdat democratie een soort god voor ons is, maar dan een afwezige god. Hè. Dus democratie is een god waar iedereen lippendienst aan bewijst waarin uh, eigenlijk niemand nog met een diepe gedrevenheid gelooft. Niemand kan zeggen, oh, ik bekritiseer democratie of ben tegen democratie. Nee, als je dat zegt, dan ben je af. Hè? Dan moet je in het strafhokje, dan word je niet meer serieus dan in de politiek. Dus iedereen noemt zichzelf de democratische partij van dit en van dat en van zus en van zo. Maar eigenlijk diep van binnen, iedereen voelt al wel aan dat het te verdeeld en te versnipperd is. Zelfs D66, een aanzienlijk deel van de D66-stemmers, waren het eens met de wilderse klassificatie van de Tweede Kamer als nep-parlement. Om maar iets te noemen. En uit onderzoeken van burgerperspectieven blijkt ook systematisch dat een steeds groter deel van de mensen zegt politici... ...zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in de mening van iemand zoals ik. En dat is allemaal onderbouwd met feiten van burgerperspectieven. Nou, en daar zijn heel veel feiten van te noemen. Maar het gaat min minder om de empirische feiten... ...alswel, die empirische feiten heb ik allemaal opgenomen in het nieuwe boek wat er aankomt... ...namelijk Democratie en haar Media. Maar voor nu wil ik graag nog even terug, precies zoals jij zei... ...de vroeg, wat komt er op de plaats van die analogie? Ja. Okay, wel niet. Dat zit als volgt. Namelijk, als dus die middeleeuwen ineenstort, omdat dus de, ritus, de rituelen, de instellingen allemaal hun mysterie verloren en allemaal hun begeesterde magie verloren, dan is de vraag nu, staat ditzelfde te gebeuren met de idealen van de moderniteit? Oftewel, de oriëntatie op de abstracte democratische rechtsstaat verschuift naar de tastbare cultuur en het tastbare staatbeeld. Dus, heel simpel gezegd, hè, dus. Gelukkig heeft u passief kiesrecht, dat zijn allemaal hele belangrijke verworvenheden. Want als je dat niet hebt, ja, dan zijn de nazi's die weer aan de macht. Of dan krijg je een communistische revolutie, zoals in Rusland. En voor dus die naoorlogse generaties, die waren opgegroeid in die Koude Oorlog en met Hitler in het achterhoofd, was dat een heel erg bevredigend antwoord. Maar voor onze generatie, die met heel andere problemen worstelt, is dat eigenlijk geen bevredigend antwoord meer. En dat is precies wat Bloomberg ook zei over die middeleeuwen. Die middeleeuwen beantwoorden niet meer aan de nieuwe centrale vragen. Ja, maar dus zijn we... tijdgericht verschoofd tegen nieuwe centrale vragen, maar de oude instituties beantwoorden daar niet meer aan. Dus tegen mijn maar kan je zeggen, ja, de democratie is zo geweldig, anders heb je Hitler, en heb je oorlog. En dat snappen ze helemaal. Of de EU. De EU is zo belangrijk, jongens, want zonder die EU, is het morgen weer oorlog in Europa. Maar, goed, niet... maar dat zijn niet de vragen van onze huidige generatie, meer worstelt. Die, die vraagt zich af, hé, hey, maar wat nu als ik mijn buren niet meer kan verstaan, omdat mijn buren bijvoorbeeld Arabisch spreken, of wat nu als mijn baan is verplaatst naar China? Hè? Wat koop ik dan nog voor actief kiesrecht en voor passief kiesrecht? Wat koop ik nu nog voor die verantwoordelijkheid? Dus die abstracte democratie, die maakt plaats voor een tastbare straatbeeld, of er bijvoorbeeld moskeeën worden gebouwd, of dat je bijvoorbeeld Zwarte Piet nog niet meer kan vieren. Dus dat zijn allemaal culturele inhoud die op de plaats komt van het abstracte concept. En dat is precies ook steeds abstracter maken wat ook in de middeleeuwen gebeurde met die theologie. Dat gebeurt vandaag met onze instituties. Om een voorbeeldje te geven, ja. Maritain. Ja, dus Jacques Maritain was een Frans filosoof... En hij had het in het nasleep van de Tweede Wereldoorlog over democratisch geloof. En hij zei nou, het feit dat wij allemaal kunnen stemmen, dat wij procesmatig, dus hij, Maritain fixeerde zich op die procedure, die dus procesmatig een stem kan uitbrengen, en dat die stem zo legitiem wordt overgeheveld naar volksvertegenwoordigers die uiteindelijk iets besluiten, dat proces, daar hebben wij een geloof in. Dus ook al komt ik het nog niet mee eens met, ook al komt er iets uit aan het einde van de rit waar je niets aan hebt, dan nog heb je geloof in het geheel, want je bent, maakt er deel van uit. En dat is democratisch geloof voor Maritain. Maar ik denk ja. wel dat het nu nog steeds hetzelfde ja. is. Ik denk alleen dat het hele probleem is dat we geloven volgens mij best wel in democratie, in die zin dat we kunnen accepteren dat we niet altijd onze zin krijgen. Het probleem is alleen, niemand krijgt zijn zin in de huidige democratie... ...omdat politici lijken wel bijna altijd tegen ieders belang in te handelen. En dat zien we steeds meer, omdat ook die media natuurlijk steeds beter worden... Hè? ...en we kunnen ook steeds meer die onvrede uiten op social media. Is, is juist niet een van de oplossingen van dit probleem... ...dat we veel meer naar een directe democratie toestappen... ...waarbij we in ieder geval zien van oké, okay, we hebben in ieder geval invloed... ...ook al is het misschien niet de invloed die we zelf gezien hadden willen hebben... Nou, het probleem van directe democratie is dat altijd weer... ...oké, okay, je kan bijvoorbeeld zeggen, nou die massa-immigratie... ...nou, dat treft vooral de gewone man en de elite... ...ja, die zit hoog en droog in zijn kantoorpanden en in zijn gated communities... ...en die stuurt zijn kinderen naar die monoblanke gymnasia, ...ja, die heeft eigenlijk geen last van die massa-immigratie... ...dus, door die directe democratie kan die elite gebypast worden... ...en kan de directe uh, man zijn stem laten horen. En dat is een beetje het idee erachter, maar vergeet je nee. niet... Ook in directe democratie stem je nog steeds over de portemonnee van een ander, bijvoorbeeld. Dus dat blijft bijvoorbeeld een probleem aan die directe democratie. Er zijn heel veel rechtse mensen die nu voor directe democratie zijn. Ja, als al straks een basisinkomen wordt ingevoerd of zo, dan piepen ze wel anders. Ja, ook dat is een idee wat zeker zal appelleren aan een meerheid. Dus een directe democratie is misschien een deel van de oplossing in sommige gevallen, maar is zeker niet de oplossing. Want... ...ja, zonder zo'n gedeeld natiebesef ...waar ik het met Arnold over heb gehad... ...dan is het niet meer wij tegen zij... Ja. ...en ik tegen jullie. Dus omdat iedereen een minderheid is... ...voelt ook iedereen zich voortdurend tekort gedaan. En met directe democratie ...weet ik niet of je dat ermee oplost. Ik, ik, ik twijfel er eigenlijk aan. Want wat ik juist zie hier, Sander... ...is dat mensen hun aandacht verleggen. Dus ze zijn minder geïnteresseerd in leefbeschouwingen... ...wereldbeelden, ideologieën... ...en ze zijn steeds meer geïnteresseerd in... ...directe belangenbehandeling. Dus wat koop ik daarvoor? Dat zie je ook precies aan Donald Trump. Dus, dus niet alleen gaan mensen politiek steeds meer als entertainment zien. Ze gaan het minder als levensbeschouwing, zien, meer als vermaak. Dus ze zoeken aandacht. Showbusiness. He? Ze gaan zich veel meer oriënteren op showbusiness. Dus dan kan ik die politie mogen kleppen, maar geef mij maar iets wat mij tenminste een beetje vermaakt. Ik steppe over op showbusiness. En Donald Trump lichaam dat precies... Want hij was eigenlijk ja, een beetje een, een, een, een pop cultuur, een beetje in de populaire cultuur was hij eigenlijk bekend van. En vervolgens zegt hij, America first, make America great again. Dus hij komt niet met een socialistische beschouwing. Dus Bernie Sanders had bijvoorbeeld een coherent socialistisch wereldbeeld. Of een coherent cosmopolitisch wereldbeeld, zoals Hillary Clinton dat had. Nee, Trump zegt gewoon, ik ga coalities bouwen van belangen. En dat zie je ook wel door regressief links, vallen die oude linkse coalities uit elkaar. Dus je was vroeger echt linkse blokken, wat zaten er Er zaten homorechten in, daar zaten arbeiders in, daar zaten migranten in, daar zat de islam in. Nou, noem het allemaal op. Ja. Er waren coherente linkse blokken, hè, de counterculture, dus tegen die burgerlijk nationale cultuur. Maar je ziet dat die door regressief links uit elkaar vallen. En dan krijg je mensen als, als, als Milo en die zeggen, nou ja... Hij zegt dat hij, hij is een homoseksuele man is, wat heeft hij gemeen met de belangen van vrouwelijke feministen? Wat heeft hij gemeen met de belangen van de islam? Hij zegt, ik heb niks gemeen met die belangen, dus ik ben met Trump. En toen had hij ook een bijeenkomst georganiseerd waar Geert de Waling in het naartoe gegaan zijn, namelijk gays voor Trump. En Trump speelt er heel hard, ma makkelijk op in. Hij doet niet aan alle van die ideologieën, van die coherente wereldbeelden. Hij is een dealmaker. Hij sluit gemakkelijk coalities, gemakkelijk dealtjes sluiten. Dus hij raadt die brokstukken van die regressieve linkse coalitie raadt hij op. En dan maakt hij snel nieuwe coalities van. Er kunnen evangelicals inzetten, dus evangelische christenen, wapenverzamelaars, homo's die zich bedreigd voelen door die, die schiekpartij die door een islamiet was gepleegd. En zo maakt hij heel snel snel, een nieuwe coalities, maar, uh, er... en, uh, geen werelddeel meer, geen ideologie meer. Dus je ja. ziet dat ja. mensen hun aandacht veranderen. Niet meer representatie, ja, in de authentieke zin zoals Maritain dat bedoelde, maar ze gaan um... naar showbusiness en directe belangenbehandiging. Ja, uh, maar uh, we moeten een beetje richting de afronding. Uh, maar als laatste toch nog de vraag, uh, uh, want wat je nu allemaal uh, zegt, komt eigenlijk neer op de, de uitholling van die democratie. Uh, ...en waarom je betoogt waarom de democratie dus eigenlijk niemand meer representeert. Uh, maar ja goed, wat, wat, wat is dan, hè, zoals de wetenschap in plaats van God kwam... ...wat gaat er dan in plaats van de democratie komen? Wat, wat, is, het, wat is het goede alternatief? Of, of zie je het eerder duister in? Nou kijk, ik ben natuurlijk geen uh, profeet in die zin dat ik al een soort Marx kan praten... ...over een, over een communistische helstaat of zo... ...of uh, Ik ben ook geen onheilsprofeet zoals Spengler die dan het ondergang van het avondland uh, voorspelt. Dat vind ik niet wetenschappelijk om, uh, om daarover te praten, om daarover te speculeren. Uh, nou, Wat ik wel zie is een verschuiving van democratie naar technocratie. Dat is wat ik wel zie op de korte termijn. Bijvoorbeeld, uh, D66 was altijd voor referenda. En nu uit het Oekraïne-referendum is iets gebeurd waar ze het niet mee eens waren, krabbelen ze toch een beetje terug en vinden ze bijvoorbeeld dat er geen referendum meer hoeven komen over Europese onderwerpen. Nou, dat vonden ze daarvoor eigenlijk ook al, maar nu vinden ze het meer, meer openlijk. Dus in die zin is D66 heel erg in tune met de tijdsgeest, want ook zij verschuiven van democratie naar technocratie, de elite natuurlijk ook, want ze beginnen al met het vervolgen van politici her en der, we hebben het vorige keer al gehad. Dus ook de elite werkt mee aan die uitholling van een begeesterend geloof in die democratische rechtsstaat... ...door ook die instituties te politiseren binnen die democratische rechtsstaat. Nou, in die zin is mijn conclusie is uiteindelijk dat uh, Bloemenberg toch gelijk had. Dus de moderniteit was een legitieme breuk met de middeleeuwen en was ook een legitiem nieuw begin. Maar dit laat onverlet, Slata, dat ook de moderniteit zichzelf kan uithollen ...en dat dus ook de instituties en de procedures nu hebben heel hevel-aura verloren hebben. En dus ook dit kan gebeuren in die zin, dat democratie, ja, dat is iets waar we misschien nog wel in geloven, maar dat geloof wordt steeds zwakker, en uiteindelijk is dan toch de vraag, oké, okay, we hebben actief passief kiesrecht, maar nou, wat kopen we er nou eigenlijk voor? Geef mij een buurt waarin ik me thuis voel, waarin ik me herken, wat is het resultaat? Dus niet alleen maar proces en proceduregericht, maar wat is het eindresultaat? En dat is uiteindelijk wat mensen zich... En krijgen we, dan de opkomst, ja, krijgen we dan de opkomst van een sterke leider, waarbij uh, mensen denken van, nou ja, zolang ik maar onderdeel ben van een groep die iets gezamenlijks heeft, dan is die democratie voor ons wat minder belangrijk. Is dat dan waar we naartoe gaan? Ja, mensen gaan in ieder geval de vraag stellen, wat koop ik hiervoor? Dus mijn conclusie is om nou te gaan speculeren over nieuw cesarisme wat opkomt, gaat men in deze context net iets te ver, dat misschien, dat, of, dat ik over twee jaar meer over kan zeggen ofzo. Maar nu, wat ik wel kan zeggen is dat de eerste democratie is een proces, een procedure qua waarde, qua levensbeschouwing. Ja, katholieke protestanten vechten elkaar de tent uit, liberale socialisten zijn met elkaar in conflict. Dus we kunnen dat inhoudelijk niet oplossen met die waarde. Laten we het maar oplossen met een proces. We delegeren onze macht per stem naar die verkozen volksvertegenwoordigers en die loszetten op via representatie. Ja, daar gaan we minder in geloven. Dat proces is te abstract, precies zoals God te abstract was voor de middeleeuwen. We willen iets tastbaars ervoor terug. En dat tastbare, dat is nu de culturele inhoud. Dus we gaan onze loyaliteit ook verplaatsen... naar die culturele inhoud, naar de identificatie. Naar het tastbare straatbeeld. Dat is wat ik zeg. Oké. Okay. Nou, goed, ik denk, ik denk dat dat een goede, uh, goed punt is om op uh, te gaan afronden. Uh, bedankt voor je bijdrage, SIT. Nog één vraag, uh, SIT. Uh, wanneer komt je boek uit? Ja, dat is nog even niet helemaal helder, maar hij komt sowieso uit. Dat is... Uh, dat hangt nog met een aantal dingen samen, waar ik nu nog niet over kan uitweiden helaas. Maar hij komt sowieso uit en hou het gewoon in de gaten. Ga de mensen op attenderen, het is een heel goed boek, het is een aantal keer doorgelezen door mensen. Ik ben er zo ook echt tevreden over. Ik ben echt weer een stap verder gegaan in mijn denken, sinds Avalante Identiteit. Ik heb alleen maar positieve dingen gehoord van de mensen die het proofread hebben. En uh, ik ben er al mee bezig sinds augustus 2012. Ja, maar goed, dus we... ik, ja. mensen ja, dus kunnen... Dus het komt sowieso uit, het komt sowieso uit. Ja, en mensen kunnen je eventueel volgen via je nieuwsbrief, toch? Exact. Dus uh, laat ze me mij e-mailen. Ik heb een persoonlijke website. En laat ze maar aanhaken op die nieuwsbrief. En die nieuwsbrief die heet Blijk op de Hoogte. Oké, okay. helemaal goed. Uh, bedankt, Zit. En uh, we hopen tot de volgende keer. Ja, fijne nieuwjaarswisseling aan jullie en jullie luisteraars. Ja, hartelijk bedankt. Oké, okay, dag, dag. Dag. Uh, hier zijn, mee, zijn we dan tot het einde van de podcast gekomen. Uh, Wim, ook hartelijk bedankt voor ja. je bijdrage aan deze podcast. Ja. Uh, heb je nog iets toe te voegen? Wat? Uh... Ja, ja, alvast hè, voor in ieder geval sowieso ook voor alle, voor alle luisteraars die, uh, ja, die, die inderdaad hebben geluisterd. Die in ieder geval ook net zoals zit ook al zei. In ieder geval een uh, zadig nieuwjaar. Ja, een uh, gezegend nieuwjaar. Ja, hey. Zal maar even zeggen. Uh, we hebben binnenkort natuurlijk onze borrel... waar ja. we nog toch nog even kort op willen attenderen. 4 januari. Ja, café zet het in je agenda, want je, we, we kunnen wel allemaal doen... Hè, alsof we iets beters te doen mm -hmm. hebben. Maar wij weten dat jullie niks beters te ja. doen ja. hebben. Jullie slachten Ik, onze... Ik ben er ook bij. dus, uh, dus oké okay, Wim filmen. is er. Dus dat is, uh, en er komen Helemaal ook komen. zeker een aantal <laughs> gasten van onze podcast. Ja. Uh, luisteraars komen, dus het wordt allemaal ontzettend gezellig. Dus... Ik, uh, luisteraars, ik kan u verzekeren dat u zeker niets beters te doen heeft die avond dan de Battenvieren-podcast Café American te Amsterdam woensdag 4 januari vanaf 8 uur s avonds. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.